Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Ismaël de Bruijn met het NOS Journaal. Er zijn grote zorgen over het lot van 180 Rohingya-vluchtelingen... die met een boot uit Bangladesh zijn vertrokken in een poging naar Maleisië te komen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR denkt dat de boot is vergaan... en dat de opvarenden bijna allemaal zijn verdronken. De boot vertrok eind november, maar is niet meer teruggezien. In het noorden van Japan zijn door hevige sneeuwval 17 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond bij het sneeuwvrijmaken van hun dak of door vallende sneeuwmassa's. Op eerste kerstdag kwamen 20.000 huishoudens door het winterweer zonder stroom te zitten. Treinverkeer en vliegverkeer in het noorden van Japan werden gisteren stilgelegd, maar komt inmiddels weer op gang. Op de kruising van de A15 met de Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid zijn zeker drie doden gevallen bij een aanrijding tussen twee auto's. De politie zegt dat de voertuigen mogelijk frontaal op elkaar zijn gebotst. Er is een traumahelikopter ingezet. Een vierde persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij een luchtmachtbasis diep in Rusland zijn explosies geweest... melden Oekraïnse en Russische media. Het Russische ministerie van Defensie zegt volgens Reuters... dat er drie militairen zijn omgekomen door brokstukken van een Oekraïnse drone. Omwonenden zeggen dat het luchtalarm afging. Dat dan de Russische luchtmachtbasis Engels bij de stad Saratov. Die basis werd begin december ook al eens getroffen. Het weer stevige buien trekken van west naar oost... met kans op onweer, hagel en windstoten. Later geleidelijk droog en wat zon en het wordt een graad of negen.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 The most wonderful time of the year There'll be morning for hosts of Watch bells of And caroling and out in the snow There'll be scary ghost stories And tales of the glories of Christmas long, long ago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 Die dachten van nou, we gaan tussen 9 en 10. Als het heel rustig is, gaan we <laughs> nog even landschappen doen. Dat, dat ging was... niet door. Nee. Maar uh, net, net als de andere... Uh, Albert Heijn is nu weer open. Net als de andere, de andere DK, uh, FOMA en Dirk van der Broek. Zullen we het even noemen voor de zekerheid. Precies. Goed, we gaan met de uitzending beginnen. We hebben aan de lijn, als dus het goed is, Peter Tromp. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Peter. Goedemorgen. Alles wel? Ja, ja, ja, ja, mooi, ja, mooi mooi. Spannende tijden, de uitslag van de loterij. Ja, want jullie uh, hebben weer uh, loodjes getrokken hè? voor de ja, uitslag van ja. de uh, Loterij van de Ondernemersvereniging in Standvoort. Uh, wordt er, wordt er veel ingeleverd, Peter? Kun je dat zeggen? Ja, ja zakken vol, feijand zakken vol. Zakken vol, je sure.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 De familie Nair Blom is echt spekkoper, want die krijgt een kilo bofkaas naar keuze van Kaashuis Tom. De cadeaubon te waarde van 15 euro aangeboden door Vlucht Fashion is gewonnen door M Nieuwenhuis. Marcel's Vestheater geeft drie superbotermalven biefstukken cadeau aan Lia Nele Bos. Een cadeaubond van 25 euro wordt beschikbaar gesteld door de Zandvoortse Apotheek en is gewonnen door M de Boer. Dolly Tempirik is ook gelukkig, want die heeft een waarde van 50 euro eh, beschikbaar gesteld door de Kaashoek. Het pakket voor de buitenvogels, heel belangrijk in deze tijd. vier Dierspecialist, beschikbaar gesteld, is gewonnen door A. Koper. Harry oliebollenkraan, Vase geeft een zak oliebollen en appelflappen, gewonnen door R. Kiebert. Nel Bos heeft gewonnen een hamburgermenu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 Door de familie Schreder. Een cadeaubond te waard voor 25 euro. Voor Kit Avenue, familie Lange. Een lunchdinerbond te waarde van 50 euro. Voor Le Bar, Willy van der Bos. 250 gram bonbons. Door de patisserie, chocolaterie, Zandvoort, Tom Meijerink. Een cadeaubond te waarde voor 15 euro. Bij Mendy's, door de familie Paardenkoper. En Goodieback Zandvoort Museum. Door Anne Steegman.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 Uh, domino's, ook niet tenminste, uh, een jaar gratis pizza's eten. Wat zoveel nou? Dus iedere week gratis een pizza van de domino. Nou, lekker. Na La Lou, <laughs> de surfshop op de Grote Kocht, geeft een House of Marley-back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 Uh, een prijs Nou, hartstikke leuk. Dat komt natuurlijk omdat ze ook op de uh, ZFM kunnen komen, hè? natuurlijk. En dat zij genoemd de... worden en in de zijn krant ja. staan ook de uitslagen. Ja, daarom. In de krant ook iedere week. En, en, en mensen krijgen allemaal bericht. En als ze alleen hun e-mailadres hebben gegeven, krijgen ze eerst een e-mail waar hun adres op gegeven worden. Ze nou, krijgen prima. een brief thuis en met de brief gaan ze naar de winkel toe. Hartstikke goed. Ja. En tot wanneer kunnen ze ingeleverd worden? Tot en met 30.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 of my christmas list boom, boom boom boom Santa baby I want a yacht and really that's not a lot boom, boom, boom, boom. Been an angel all year Santa baby so hurry down the chimney tonight Santa honey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 Doe Oh, dat zijn uh, oude... Ja, dat zijn mooie uh, muziekjes. Oude rakkers. Ja, door uitge door ons uh, technicus Pim Groof. Oh, Pim heeft hij uitgezocht. We hebben geluisterd naar um, Eartha Kitt. Uh, dat was met Santa Baby en... Uh, nee, dat was... Uh, uh, de eerste was achterin volgens, hè? Nee, dat was niet Eartha... Was dat Eartha Kitt? Ja, dat was Eartha Kitt. Oké. had er ook niks te doen. En uh, daarna was het Chuck <laughs> Berry met R Run, Rudolf Run. Ja. Echt een oude uh, rockmuziek. Hij is en... onlangs overleden, hè?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 Uh, goedemorgen Hans. Goedemorgen. Uh, ja, we gaan u gaat zo een, een kerstoverdenking uh, uh, uitspreken, als het goed is. Uh, maar ik wil even uh, terugkomen op het nieuws van de afgelopen week, want uh, er werd, uh, werden de nieuwe cijfers bekendgemaakt over de uh, secularisatie, zeg maar, de, de, de ontkerkelijking. En die waren best uh, schokkend, hè, dat het dat, dat, dat hart naar beneden gaat. He, heeft u dat nog gevolgd? Uh, ja, ik heb het natuurlijk uh, gevolgd. Ja. Dat zijn uh, uh, ook de dingen wel waar ik op let. Ja, dat begrijp ik. En de, wat, wat, wat vindt u daarvan? Het is, dat is uh, geen goed nieuws natuurlijk, hè? Um, nee, en ja, uh, kijk... Uh,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 Uh, vanavond is het om tien uur een dienst, en morgenochtend is het om tien uur een dienst. Allebei tien uur, oké. Dus twee okay. twee uh, kerkdiensten. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, u kunt uh, uh, uh, wat u denkt over de kerst uh, aan, met ons delen.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 Nou, interessant in ieder geval. Ik hoop dat er een hoop mensen komen en vanavond uh, met de dienst met de kerstzang in, om tien uur. En morgenochtend uh, in de kerk om tien uur. tien uur ook. En ook weer met kerstzang. En, en ook weer met kerstzang. Oh, dat is ja, prima. Ja, ja. Ja, helemaal goed. Ja. Nou, uh, dominee, heel hartelijk dank voor uw uh, tijd en uh, ik wens u heel veel uh, succes en hele fijne dagen. U ook, ja, ja. En een heel goed ja. 2023. Tot ziens. Dat hoop ik voor jullie ook. Ja. Oké, okay, dank, okay. dank u wel Dag. Tot ziens.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 I'll get electric. all stop Tavares okay. en Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, inderdaad. En dat was een ja. Boeddha-liedje, zei je. Dat was een Boeddha-liedje, weet ik <laughs> nog. Ja, de oude discotheek De Boeddha in de, de Halterstraat. De de ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Want we gaan praten met Kees Roos. Welkom, uh, Kees. Dank je wel. En uh, Kees heeft een uh, tentoonstelling met kersttallen in, uh, in de Aagdakerk op dit moment. En die loopt tot 11 januari. Als, als, was ja, maar, als, tot 11 januari. Ja, ja, staan. ja, klopt. En je hebt hem vorig jaar gehad in het uh, Zandvoors Museum. In het uh, Museum, het Museum maar ja. Toen kwam corona, hè? Ja, toen kwam corona. Hoe, hoe kom je erbij om kerstallen te gaan, uh, te gaan uh, verzamelen? Nou, dat ligt eigenlijk al heel vroeg in, in, in mijn verleden. Uh, wij zijn protestants opgegroeid. En ja, protestanten uh, hadden in ieder geval vroeger geen kerstallen. Nee. Uh, maar een tante van mij was met een katholiek getrouwd. Nou, dat was toen de tijd al een schandaal. Dat je als protestant met een katholiek trouwde. Maar die hadden wel kerstallen. Ja, dat vond je mooi. En dat, dat heeft me altijd geïntegreerd. Ja? Dus ik denk, nou, daar wil ik ook een hebben als ik straks zelf groter ben. Uh, ja, ik heb er al eens een keer 500 gehad. zo En verkocht. En, hoe uh, had ik geen ruimte meer? Daarna heb ik er nog eens een keer 200 gehad. En die heb ik ook uh, op een gegeven moment geen ruimte meer en weer verkocht. Maar hoe kom je daar dan? Je koopt ze? Of uh, je hebt ja. er gestegen, rommelmarkten, noem maar op? Ja. ja.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 Oh, ja? Italië is de bakenmat van de uh, kerstal. Oh ja, oh, dat wist ik ook niet. Ja, uh, Franciscus, uh, Saint Franciscus, dit kent eigenlijk iedereen wel een beetje. Hè? Mm -hmm. Die is er uh, eigenlijk mee begonnen. Om een, een uh, kerstal neer te zetten. Eerste levende kerstal. Franciscus van Assisi is ja, dat. ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. En die is er mee begonnen. Uh -huh. En die vond het uh, uh, ja, erg mooi. En op een gegeven moment zijn andere kerken ermee begonnen. En zo is het eigenlijk uitgebreid. En op een gegeven moment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 De wijze, de drie wijzen van het uit het oosten. Ja, ja ja. ja, ja. Ik heb zoveel, zoveel wijzen in de kerst als zijn dat er in Oosten geen wijzen meer zijn. Maar wat sprak je het meeste aan? Uh, nou, wat meeste aansprak is uh, dat het verhaal. Uh, ik ben protestant opgegroeid, hè, een zeer zware kerk. En dan wordt het ineens uitgebeeld. Ja. En die, die uitbeelding die sprak echt tot mijn verbeelding. Dat is, dus ja. echt, dat is echt dus echt helemaal blijven hangen. Ja. En, en, en, en ja, dat, dat is het eigenlijk. Ja, ja, zoals, u zegt, zoals u zegt, uh, de, de, de, in Italië hebben ze levensguld. Ja. Maar wat is de kleinste? Die, die bij mij, die is twee uh, uh, uh, millimeter. Twee millimeter? Ja. Een hele kerstal. Nee, het uh, nee. is dus, uh, Jozef Maria en kinderje Jezus. Nou. Hij is twee millimeter en ik, ik heb er ook vergrootglazen bij liggen, zodat ja. mensen kunnen zien uh, dat er echt een kerstbal is. En wie heeft waar? die gemaakt? Uh, dat, dat weet ik niet. Dat is nee? dat, die heb ik zo gekocht. Dat weet ik echt niet. Bijzonder. Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe komt u eraan? Waar heeft u die uh, vandaan? Deze oh, goede vraag, hoor. Dat weet ik echt niet meer. Nee, nee, dat weet ik niet. Nee, dat is een goede vraag, maar dat weet ik. Maar, niet. maar sommige zijn hoor. echt kunstobjecten. Sorry? Sommige zijn echt kunstobjecten. Ja, daar ja, zijn de kunstobjecten bij. Er, zijn, er is er wel eentje met, met drie nullen bij. Echt waar? Ja. En uh, twee eigenlijk. En uh, die komen echt uit Italië. Die heb ik echt op een veiling gekocht. Ah. En wat, wat betaal je daarvoor? Nou, voor deze was 1000 euro. Ja, ja. Zo. En de, maar verhoogt de waarde zich? Uh, geen idee. Door de jaren heen? Geen idee. Maar bent u, bent u de enige die, die kerstallen.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 Kerstallen te over, eigenlijk ja? te koop. Oh. Vooral uit Brabant, hè? Brabant en Lille. Ja, ja, ja. ja. <coughs> Katholieke provincies inderdaad. Ja, moment. precies. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar uh, zijn er weinig mensen meer die zelf een kerstal neerzetten? Jij kwam vroeger bij ons thuis, stond hij ook altijd. Maar, maar er zijn weinig uh, steeds minder mensen die dat doen? Nou, uh, de trend van de laatste jaren is dat mensen uh, een beetje uh, wel een kerstal, uh, kerstalletje neerzetten, maar een beetje een. een uh, ja, een beetje karakteristieke kersthal. Ja. Uh, niet meer dat, dat ouderwetse moderne. Uh, ouderwetse, maar uh, meer het moderne. En, uh, en minimalistisch. Ja, ja. ja, ja. Heel, uh, niet groot zijn heb, allemaal. Ja, ik heb de, de, de meest minimalistische... Uh, die ik ooit gezien heb... Uh, waren twee uh, lucifertjes. En een halve lucifert. -tasje <laughs> dat was er tussen. Ja, geweldig. Maar... Dus, um, die was de meest middelende ja. Ja. Ja. ja, Hebben ja. De, de, de mensen die uh, ook uh, de, dit soort dingen sparen... zijn die verenigd in een... In een, uh, in een nee, verenigd? Nee? Oh. nee, niet dat ik weet hoor. Ik nee. denk het ook niet hoor. Nee, ik ja, denk nee. het ook niet. Nee. Zijn er lukt niet zo erg veel, gelukkig. Want anders mm -hmm. dan hou je niks. Uh, nee. dan heb je maar, uh, maar, maar, maar kinderen spreekt ons toch altijd aan. Hè? Ja. Uh, die beestjes en die schaapjes. Dat is heel erg Er komen erg ook leuk. kinderen in de, in, de, in de kerk straks kijken. Tenminste, is dat nu al... Ze zijn Wees, al geweest. Ze zijn geweest Alle al. scholen zijn al geweest. Oh, alle scholen zijn geweest? Ja, ja, dat alle leuk. scholen zijn al geweest. Is ja, ja, ja, ja. het leuk allemaal? Ja, dat is schitterend leuk. Joh. En er zijn zulke leuke reacties van geweest. Maar ik heb er wel leuke anekdotes van, hoor. Dat is wel heel erg ja? leuk om nou, te er eens. horen. Ja. Ja. Um, zoals de één kind. Uh, die, uh, ik heb ze ook van Diamond Painting. Ja. Ik, nou, ja, ik denk dat een hoop luisteraars misschien wel weten wat Diamond Painting is, hè?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 En uh, De kerk heeft zelf ook een hele mooie kersthal. In de Agatha-kerk is een hele mooie kersthal. Uh, ik sta aan de rechterkant. En de kersthal de van de kerk staat aan de linkerkant. En dan loop ik voor het auto langs. En de Agatha-kerk heeft een, een, een, een ronding achter in de kerken. En die ronding daar uh, hangt Jezus aan het kruis. Uh -huh. Maar dat is helemaal mozaïek. Uh, ik liep er met de groep langs. Toen een kind Ging staan en heel verwonderd gaan zitten kijken. Het zit, zo. Dat is een grote diamond painting. <laughs> oh ja, ja, ja. Ja, mooi. Maar. Uh, kan ik, voorstellen, ik, voorstellen, ja. Ja, ik kan me voorstellen, als er een hoop kinderen komen. <laughs> en zeker tientallen bij elkaar. dan willen ze met die, met die, met die kerstallen spelen. Maar ze mogen er niet aankomen. Nee, nee. Ja, da, nee dat uh, kun je dat niet kan. Aan beginnen. Ik heb, uh, jammer, ik heb wel een. Uh, ik heb wel een speelhoek met kerstallen. Die is er wel, maar ja. Die, te weinig ruimte in de kerk. Dus die kon ik helaas niet neerzetten. Ik heb ook mijn levensgrote kerstal niet kunnen neerzetten, omdat er... Ja, er waren concerten, straks weer een concert natuurlijk. Maar Stichter Staar was er in de kerk, dus ja, dan is er ruimte nodig in de kerk. Ja, Waar slaat u die kerstallen allemaal op? Ik heb een garage. Oh, garage. Dat kan allemaal erin. Ja, ja, ja. Er staat dus helemaal vol met kerstallen.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 Uh, volgens mij is het woensdags van half twee tot half vier. Okay. Oh, en zaterdag en oh, ja, zondags ja. is het, geloof ik, van half twaalf tot half twee of half drie. Oké. Okay. Ah. En, en uh, vorig jaar was het dus in het Stamford maar ja. dat, dat ging helemaal mis door de corona-. Uh... Ja, ik ben twee weken, twee weken, twee weken, twee, anderhalve week oh. misschien open geweest. Ah. Ja, ja. Zonde, ja. hè?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 ja, uh, ja. Uh, lid van het uh, sociaal domein uh, ja lid, overleef, adviesraad van het adviesraad sociaal raad, domein inderdaad. ja, ja ook dat. dus ja. Uh, u zit echt uh, wel in de Somfranse gemeenschap uh, ja zeker maar dat is ook het leuke hè, van, uh, als je als je Zandvoorter en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 Ja, oh ja, nee maar dat zou, of, dus zelf zou het geen probleem zijn om een levende kerstval samen te stellen. Maar het is echt wel, ja, hoe en waar ga je ja, het dan doen, hè? Ja. Dan zou het misschien in de blauwe trem leuk zijn. Ja, dat zou misschien ja, precies zijn. Dat, dat ja. je het binnen doet, want uh, buiten zou het echt een probleem zijn. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Uh, nou, mag ik je hartelijk bedanken? Ik, uh, weet... nee, nee, nee, nee. Kees gaat nog wat vertellen over kinderke ah. Jezus en over de drie koningen. Oh, ja. ja. oh dat zei jij. oh ja, dat was jouw vraag nog, ja. hè? Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. <kluh>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 En uh, net zolang tot het dus kerst was, kerstnacht was. En dan mochten ze er echt bij in de kersthal zetten. En ze werden geleid volgens mij door de grote sterren aan de, aan de, aan de hemel. Ja. Is er wat, ik is me kan me herinneren, ze ja. er nog ja. geen uh, GPS in die tijd. Maar, uh, ja. <laughs> het is, ja. het is ook tot... niet waar dat ze in de kerstnacht zijn gekomen. hoor? Pas op drie koningen. Pas op drie Zef koningen. Op, op 10 ja. januari zijn ze pas gekomen. Hè. Dus ah. is de, in de kerstnacht waren de drie wijzen dat nog helemaal nee. niet. Die waren nog onderweg van, van het eind van de dressoir. Ja. ja, Maar Toen meneer is Kinneke dan geboren?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 nou dat, ja, dus dat ja. is helemaal duidelijk. Eh, Pim ook ja, helemaal duidelijk nu. Ja. Ja, ik wist het alleen, er zijn een hoop mensen die het niet weten. Nee, dat klopt. Ik nee. ah, vind ah, het ja, heel interessant ja. eventjes. het ja ja, ja, ja, dat ja, is, ja, is helemaal ja. top. Ja. Nou ja, goed, er is nog veel meer te vertellen ja, we over de we ja, Maar, natuurlijk, ja, maar he, we moeten even naar de kerk komen. Dan moeten ze maar naar de kerk komen.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 Uh, ja, er, nog wel, er staan er nog wel een paar die, ik, een niet, uh, die ik niet in de kerk kwijt kon. Ja. Ja. <laughs> nou, en een heel mooi nieuwjaar, hè? Ja, een heel jongens, mooi hetzelfde nieuwjaar. Hetzelfde. Heel prettig jaar. Veel plezier en maar vooral veel gezondheid gedaan. gewenst. Oké, okay, okay. we gaan een stukje muziek draaien, Pim. Klopt, hè? Ja.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 Dat heb je ook gehoord? Hoe... Hey, dit, uh, dit stukje heb ik nu even niet gehoord, maar okay. het niet bericht natuurlijk bij Uiteraard, ja, begrijp uh, ik. Ja. En ja, we, we, ja. Wat is uw reactie daarop? Uh, ja, ja, ja. ja, ik moet natuurlijk zeggen dat ik dat jammer vind. Ik bedoel, dat is ja, natuurlijk een reactie ja, en dat ja. is natuurlijk ook zo. Aan um, de andere kant ja, is het natuurlijk wel iets wat al een aantal uh, jaren speelt, jaren, Dat klopt. Tientallen ja. jaren gaan Er is pas sinds een aantal jaren dat we dat dan natuurlijk zeggen. Nou,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 Denk ik. Ja, absoluut. Ja, ik hoop dat uh, de kersttijd uh, deze uh, verschrikkelijke oorlog in uh, de Oekraïne uh, toch uh, positief gaat beïnvloeden. Maar goed, dat moeten we allemaal afwachten. Dat is uh, uh, koffiedik kijken. Um, ja. Nou, hartelijk bedankt. Uh, wilt u nog verder iets uh, zeggen over de kerst? Of...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 wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Ik mijel de bruin met het NOS Journaal. In het noorden van Japan zijn door hevige sneeuwval 17 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond bij het sneeuwvrijmaken van een dak of door vallende sneeuwmassa's. Op eerste Kerstdag kwamen 20.000 huishoudens door winterweer zonder stroom te zitten. Het trein- en vliegverkeer in het noorden van Japan werd gisteren stilgelegd, maar komt inmiddels weer op gang.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 Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. Zeven kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto die blokkeert...